Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. President Obama heeft zijn geloof uitgesproken in de kracht van de Amerikaanse economie. Het maakt niet uit wat een bureau zegt over onze economie, zei hij op een persconferentie. We zullen altijd een triple-A-land zijn. Het was de eerste reactie van Obama op de afwaardering van de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Volgens hem zien de financiële markten het land nog steeds als kredietwaardig. Obama deed nogmaals een oproep aan politici om het Amerikaanse begrotingstekort aan te pakken. Hij doelde vooral op de belastinghervormingen, een kwestie waarover het congres ernstig verdeeld is. In Londen zijn opnieuw hevige rellen in verschillende buitenwijken. Winkels worden in brand gestoken of geplunderd en ruiten worden ingeslagen. De politie heeft grote delen van de wijk Hackney afgezet en voert charges uit. De rellen begonnen aan het eind van de middag en breiden zich snel uit naar het zuiden van Londen. Onder meer naar de wijken Peckham en Lewisham. Volgens de politie grijpen de reilschoppers de onrust van de afgelopen dagen aan om te plunderen.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 naar 3FM, moet je maar luisteren, moet je maar aanzetten, en nou ja, de hele dag hoor je trekjes, binnenkort komt ze spelen, Mama Noek. ze was er zelf heel trots op, zei ze, en nu kan je ook horen waarom, en of het klopt. Straks geef ik ze weg, de dus twee kaartjes voor de showcase, eerst Noek en One Word. I close my eyes, and imagine you're here, Did it all seems so hopeless. Wauw. Gewoon so, één woord, Anouk van haar nieuwste CD Hotel New York. Kennen jullie Anouk? Check ik even met uh, yes. de mensen van Italia. Ja? Ja? ja? ja. ja. Nou, dat is ook. Nee, ja, natuurlijk. Nirvana en de Dice Race niet ja, maar, kennen. En dan Anouk we... nou, ah, wel. Ah, ik vind het ja. goed. In, in, in, in, uh, ik zeg ook niet dat ik alles van muziek uh, weet. Uh, we zijn er weer met Knockout Out of him in onze volle glorie. Uh, hoe heet het? Nou, volle. Ik en uh, Wendy zijn er gezellig bij vandaag. <laughs> Toch? En, uh, ja. We gaan een beetje lekker rustig aan, lekkere muziekjes. Want uh, we hebben net uh, gezien dat het hartstikke hard is gaan regenen. Dat hebben we zelf ook meegemaakt. Meegemaakt. We zijn het zelf helemaal ondergeregend en we gaan gewoon een heerlijke rustige uitzending draaien. Lekker veel rustige muziek, lekker, lekker genieten. Maar we gaan ook lekker genieten. En uh, zullen we nog uh, een, een beetje een dier van de week doen? Ja, ja die gaan we wel even opzoeken, toch? Ja? Gaan we het ja. even doen? Oh, gezellig. En ook even een paar feitjes. Of uh, ja, een paar ramenbaar ja, dingetjes doen. Ja, ja. we gaan wel een paar leuke dingetjes doen. Kijk, dat wordt helemaal gezellig. Dus we maken er wel wat leuks van, maar we doen het lekker tranquilo. Ja. Dat is rustig aan. Oké. Okay. <laughs> we gaan lekker door met het Dr. Cuccio en Greco Salto met Ken Stap. Forever. I can't stop touching myself Just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 Spanje als besluit en laat schepen achter. stiekem tussenuit, een vlucht weg naar nieuw well, on my choo -choo. I'll be your engine driver in a bunny suit. If you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 This little girl insane. And fly away to someone new. Everybody's gone. They left the television screaming, that the radio's on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 Laat me verschenen wachten Ik ga stiekem tussenuit like yes, Een luchtweg na move mm -hmm. Ja, dames en heren, dat is One Republic En we gaan nu lekker naar Acta en de Munich luisteren Met het regend zonnestralen Dat ook heel erg goed is. Geniet ervan Op een terras ergens in Frankrijk in de zon Zit een man die er tot gisteren nooit woont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 we zijn nou in de krant Oh, oh, oh Rustig ademhalen oh, oh, oh, oh, Lijkt op een regendans altijd Maar het regen En het regen Zonnestralen Een week geleden in een park in Amsterdam Had hij zijn leven overzien en schroefzien Het was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh, oh ik rustig ademhalen. Oh, oh, oh, oh lijkt me het, het regent als altijd. Maar het regent. This is Maar als die het is, is dit het Als die het is, is dit het Als die het is, is dit het En we zullen het wel zien Oh oh, oh. Rustig ademhalen oh, oh, oh Lijkt op het regent als Maar het regent en het regent zonne stralen Oh, oh, oh. Rustig ademhalen Some days I pray for soul Some days I just pray to the God of sex and drums and rock and roll And maybe I'm lonely, that's all I've got to be Daar zijn we weer. Ja. Hoe heet het? Uh, we gaan even lekker in Ramawaren. Uh. Trouwens, jullie hoorden net uh, Meatloaf, met... Eh. Uh. <laughs> dan val je weer door de mantel. Sorry. I do anything for love. Kijk, gezellig. Hoe heet het? Wendy heeft een paar leuke artikeltjes gevonden op ja. uh, Ramawaren. En die gaat ze nu aan jullie vertellen. De eerste, het dronken lab klimt 14 verdiepingen Een dronken Duitser die zijn sleutels was vergeten Hé, hey, nou haal je mijn tekst weg Ja Kom even terug met die tekst, ik weet het niet helemaal hoofd. Nee, wacht even oh Ik heb je fouten gemaakt Ja, gaat u maar verder Ja, oké okay. Een dronken Duitser die zijn sleutels was vergeten Wilde zijn slapende vriendin ontzien Hij besloot dan maar naar zijn flat op de 14e verdieping te klimmen ...in plaats van aan te bellen. De man uit Neubrandenburg raakte echter in de war... ...en kwam uit op het balkon van een buur... ...35 meter hoog. Maar ja. daar was niemand thuis. Een andere buurman zag hem en belde de brandweer. Die haalde de man naar beneden. Uiteindelijk moest de man toch aanbellen... ...zodat zijn <laughs> vriendin hem binnen kon laten. Ja, het zal je maar over. ik zou het ook gedaan hebben hoor... ...als ik zei, ja, die wakker wil maken. Ja? ja? Ja. Nou, voor mij mag je hem altijd wakker maken hoor. Kijk, doen we goed. Doen we goed. Ja. Deze tweet, we zo direct gelijk door. Ja. Ja. Oké. Okay. Ga dat even doen dan. Oh. Duurt te lang. Ja, dank je. <laughs> maar uh, jij hebt zo direct voor ons nog een. Uh, ja, ik heb nog een uh, klein prachtig stukje. Ja, eh. Uh, ja, kan niet? Uh, Het schiet ook niet op, hè. Het duurt allemaal weer veel te lang. Je houdt ons op. Mijn excuus. En je hebt nog een fout gemaakt ook. Ja. Ja, heb je ja, hem? we Ja, mee hebben hem, we Oké. Okay. Dan kunnen we naar de volgende. Dan lekker. Uh, fillertje, Ja, ik hoor hem niet. Oh nee, je hoort hem niet. <laughs> Moet je maar horen. Oh. Ja, leuk, hè? Ja, die is wel leuk. Nou, naar die andere. <laughs> oh, dit is die andere. Ja. Ja, is ook wel leuk. Hotel biedt ruimtereizen aan. Het Hotel Piblos in Saint-Tropez... gaat als eerste hotel in de wereld tickets naar de ruimte aan... in samenwerking met Space Expeditie Curaçao. Wat is... What the fuck? Space what? Expeditie Curaçao. Ja. Wat moet Curaçao in vrede zijn met een... Space Expeditie? Geen idee. Oké, okay, ja. Yeah. Mag ik verder? Ja. Yeah. <laughs> Oké. Okay. Geïnteresseerden kunnen de tickets bestellen vanuit hun hotelkamer... En het personeel regent de rest. SXC presenteerde onlangs al twee programma's voor toekomstige astronauten. Het eerste programma is het exclusieve Founder Program. Slechts 100 astronauten kunnen hier aan meedoen. Zij zullen dan ook als eerste de ruimte in worden geschoten. De vluchten van het Future Astronaut Program vertrekken in 2014 of 2015. Wie mee wil, moet zo'n 67.000 euro betalen. Zo. Nou, dat heb ik altijd in mijn portemonnee zetten. In je achterzak. Ja joh, doen we. <laughs> dus, mochten jullie naar de ruimte willen voor 67.000 euro, kan dat geregeld worden. Kijk, je hoeft alleen maar te bellen naar Curaçao en we uh, ja. regelen het. Ja. Ja. De hotelkosten komen er nog bij, de vliegtickets ook. <laughs> maar dat doet er niet toe. Nee, <laughs> het is een uh, hele exclusieve ervaring. Dat is al best. We gaan lekker uh, verder luisteren naar YouTube. Ja, gaan we dat doen. Gaan we Hold dat doen. me, thrill me, kiss me, kill me. Van YouTube. Geniet ervan. papa vlieg je bene. vaak benen, la parla pietà z'n Quando kwanna fa l'amore sotto sotta luna, kom mete weinig gaven die ai doviu. Papa l'americana!